Zo dacht de wind voor ons een afscheidslied Toen wij elkander zoveel kussen gaven Dat ogenblik, mijn schat, vergeet ik niet Lieve jongen bij dag en bij nacht Droom van het grote geluk dat ons samen eens wacht Onder de rode landbaren aan de haven wacht ik op jou Mmm. -hmm. Bij jongen bij dag en bij nacht, droom van het grote geluk dat ons samen is waard. Onder de rode watten aan de haven wacht ik op jou.